Jan van der Putten met het NOS Journaal. De leegstand van winkels is vorig jaar gedaald van 7,5 naar 6,8 procent. Er stonden ruim 1750 minder winkelpanden leeg dan het jaar ervoor, meldt onderzoeksbureau Locatus. In vier gemeenten daalde het aantal leegstaande winkelpanden met meer dan een derde. Deurne, Ridderkerk, Gouda en Os. Volgens Locatus komt dat vooral door de overspannen woningmarkt. Er worden veel leegstaande winkels omgebouwd tot woningen. Duitsland stopt voorlopig met het leveren van wapens aan Kazachstan vanwege de onrust in dat land. De Duitse regering had vorig jaar licenties afgegeven voor wapenleveringen ter waarde van 2,2 miljoen euro aan Kazachstan. In de grootste stad van het land is het al een week onrustig en er wordt geprotesteerd en gereld. Volgens de staatstelevisie hebben ordentroepen afgelopen nacht opgetreden tegen demonstranten in Almaty. Vanwege het geweld schort Duitsland de wapenleveringen voorlopig op. Uitvaartondernemers pleiten voor meer tijd voor begrafenissen en crematies. Wettelijk moet de uitvaart binnen zes dagen na overlijden plaatsvinden. Maar door corona is dat niet haalbaar, zegt de ondernemer Dela. In december waren veel sterfgevallen, dus crematoria zitten vaak vol. En het komt vaak voor dat familie besmet is of niet kan terugkomen uit het buitenland. En dan is de wettelijke termijn van zes dagen te kort, zeggen de ondernemers. De Amerikaanse bank Citigroup dwingt zijn werknemers om zich te vaccineren. Voor het eind van de maand moeten ze een coronaprik hebben, anders worden ze ontslagen. Volgens Nieuwscenter CNN is de bank de eerste op Wall Street die zo'n vaccinatieplicht invoert. Bij andere banken werkt ongevaccineerd personeel thuis. Het weer tot halverwege de ochtend kan het glad zijn door bevriezing. In een groot deel van het land geldt code geel. Verder van het westen uit veel regen, ook veel wind en het wordt een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De N201 hoofddorp richting Uithoorn is dicht bij de waterwolftunnel. Dat komt door een oliespoor. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak leeft. Bij ZFM. Yes, straks kijken we naar de verjaardag Wie is de op 8 januari? En wat gebeurde er door de jaren heen? Heftige dingen. Onder andere treinrand van Harmelen. En het is er ook nog iets over de afro-bode? joh. Communication, tailored altercations, sing to yourself at night. So come a little closer. Be just fine, my Caroline. Oh, Caroline. Yeah, you're gonna be just fine. Nieuwe zingel van. Caroline. Miles Kane. het nieuwe CD uit. Change the Show. Gewoon eens iets zingen over iets anders. Het is het leuk om gewoon eens een keer een andere naam te uh, zingen dan. Uh, dan Marietje? Ik dat ik ga zingen over Caroline. Dat is nog nooit eerder gedaan. Het is echt origineel om dat uh, gewoon te doen. Goed, tweede gedeelte in het radioprogramma. En kijk in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Och, ik heb het echt wel een tijdje naar zitten kijken en naar zitten luisteren. Jawel, treinramp bij Harmelen in 1962. Enkele uren nadat de Nederlandse spoorwegen getroffen waren... door de grootste treinramp uit hun geschiedenis... vlogen wij boven het versperde baanvak utrecht Woerden in de buurt van het plaatsje Harmelen. In één fatale seconde waren twee sneltreinen. Eén met bestemming Rotterdam en de andere rijden in de richting Amsterdam... als door een reuzenhand in elkaar... En gedeeltelijk van de rails gedrukt. Ze hadden elkaar in de flank geraakt. 93 doden en 52 gewonden. Plus minus 500 uh, passagiers uh, in elke trein. En die zijn bovenop elkaar ge gebotst. Echt de treinen lagen bovenop elkaar van de, uh, van de rails afgedrukt. Echt bizar. Ze hadden een soort uh, signaleringssysteem. Uh, ATB. Om te signaleren dat een trein ook op hetzelfde spoor rijdt. Dat hadden ze op dat traject nog niet actief. En er waren wat vertragingen. Er was een geel zijn. Was genegeerd omdat het mistig was. Had hij het niet goed gezien. Uiteindelijk werd de zijn verderop rood. En toen ging hij remmen. Maar hij moest van 125 km per uur af, uh, uh, naar afremmen. Dat redde hij niet natuurlijk. en Uiteindelijk met zijn 107 km per uur botsten ze bovenop elkaar. Het is bizar. Afgelopen week op Radio 1 ging het uh, toch wel een aantal keer over. En toen hebben ze een man gesproken. Die nu in de 70s dus eind 70 Die was toen vrij jong nog dat hij in die trein zat. Die werd uiteindelijk uit de trein gehaald. Zelf ook half uitgeklommen. En die werd, zeg maar, de volgende trein gezet. Die langs hetzelfde spoor reed... De langs. Om naar huis te komen. Dus oh. dat zijn. Ja, 62, dat waren andere tijden. Dat is ook waar. Maar dat is toch wel bizar. Je komt net uit een hele dramatische ervaring. En dan ga je met de trein naar huis. Langs hetzelfde traject. Ja. Rustig rijdend. Zo van. Oh ja, uit die wagon ben ik net geklommen. Dat is niet helemaal goed voor de traumaverwerking. En pas in 2012. Toen was het 50 jaar geleden, het is natuurlijk nu 60 jaar geleden... hebben ze daar een monument opgericht voor de, de nabestaanden en voor de overlevenden. Het, uh, het is een bizar verhaal. Kijk maar eens naar de trein treinrand van de Harmelen. Goed, ja. wat meer? Ja, die staat dus ook in dat in het jaar 793... vikingen het klooster van Lindisfarne uh, hebben geplunderd... voor de oostkust van Engeland ter hoogte van berwick upon tweed Het is dus gewoon een klooster geweest. En het is het begin geworden van de vikingplundertochten... Dat allerlei kloosters dus, uh, werden ontdaan van hun uh, kostbaarheden. Oh. Het waren geliefde doelwitten van de, van de Noormannen. En ik vraag me af, is hier nou ooit, zijn hier ook excuses voor aangeboden? Dat is een hele goede. Ja, ik vind dat dat ook wel. Want ze hebben heel wat aangericht daar hoor, in Engeland. Jeetje, dus, uh, daar moet ja. toch een groep voor opgericht worden. Ja, dat Zeker. vind ik wel. Ja, er zijn nog heel veel excuses te doen gewoon. 1925, de eerste officiële voorloper van de Afro-bode wordt uitgebracht. De gids televisie was er nog niet natuurlijk. En later veranderde in 1927, twee jaar later, veranderde ze in de. En de AN. En uh, de ANRO-radiobode. Laten we het later weer. De Afro-bode. Nou goed, uiteindelijk is het televisie. De bode ja, met nou, oh. al je afkortingen. Uiteindelijk werd het gewoon de televisier in de jaren 60. De, de, ja, de gids, de fronier, of de, de gids, waar je alles in kon opzoeken. Ja, he, wat er allemaal afspeelde in het Maar Goed, wat dan meer? Ja, ik heb hier in 2014 de Boliviaanse president Evo Morales. Die wil als nieuwbakken voorzitter van de groep van 77 een losse coalitie maken van ontwikkelingslanden. En hij wil dit platform wil hij gebruiken om coca-bladeren... dus het basisingrediënt van cocaïne te legaliseren. Oh ja. Dat is dus niet gelukt. Nee, gelukkig. <laughs> 2018, de aard, zwaardste aardbeving sinds 2012. Nou, dat valt ook wel mee. Het Epic Centrum was uh, bij Zee Rijp in Groningen natuurlijk. Gelukkig, ze gaan in Groningen natuurlijk. Dat is wel lekker. Ze gaan minder boren, minder gas oproepen. Want ook al roept Duitsland, ze hebben meer gas daar. Wij houden gewoon voet bij stuk. Wij gaan gewoon daar niet aan voldoen aan die uh, oproep. Uh, wacht, oh, ik krijg net een bericht binnen. Oh, ze gaan wel extra gas boren. Nou goed, dus ja. geet het bericht dan maar. Goed, ja, nou, maar, succes. Uh, die, die aardwijzing is misschien wel gekomen door een enorm applaus. Want Eva Jinek is op diezelfde dag uitgeroepen... tot omroepvrouw van het jaar. Oké. Okay. Ja, in 2018. Hartstikke idee. Goed, 1889. Uh, Herman Hollerits krijgt ook trooi op de tabeliermachine. En de, de tabeliermachine is eigenlijk de polskaart die ja, in 1890, zeg maar... de polskaart is dan ontwikkeld door hem en moest namelijk in naar de VS... want de populatie van de VS groeide en er kwamen van allerlei soorten dingen bij. Dat moest allemaal in kaart worden gebracht, dus uiteindelijk werd daar iets voor bedacht. Hij werkte bij een, soort, uh, bij een, uh, een instelling die dus iedereen moest stellen... Honden, dieren, katten, alles moest geteld worden. Dat kostte geloof ik iets van vijf of zeven jaar. En door een soort polskaart te ontwikkelen... komt dat sneller... En uh, elke tien jaar deden ze het ook. En elke tien jaar waren er ook weer miljoenen Amerikanen bijgekomen. Dus het moest steeds sneller. En door deze puntskaart-systeem konden ze echt miljoenen euro's uh, uh, bezuinigen. En je snapt het al. Deze pondkaart is uiteindelijk een voorloper van uh, de computerkaart. De, de, de, nou, al die kaarten de chip, die omloopt. De chipkaart. Ja, ja, ja, en uiteindelijk ja. is het uh, hele bedrijf waar hij voor werkt... uiteindelijk opgegaan in IBM. Oh, leuk. Ja, leuk. Ja. Nou, ik heb ook nog een hele leuke. Want het gaat gewoon om de naam. In 1842 is in Delft... De Koninklijke Academie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs. Zo voor slants dienst als voor de nijverheid van kwekelingen voor den handel oh. opgericht. Mijn god. En we denken, wat is dat in Hemelsnaam? Nou? Wat ja? is de latere technische universiteit in Delft? In Delft. Maar Delft. is dus de TU in Delft. Nou, die hebben misschien uh, ook wel uh, diverse octrooien op uh, speciale dingen gemaakt allemaal. Ja. Ja, mooi. Tot zover op. even Ja, dat zeker. Ik, ja, dat zijn allemaal dingen die spreken tot verbeelding dat je helemaal het ja. beginsel. En dat is uiteindelijk om opgegaan naar andere techniekjes en wetenschappen. Maar goed, zover even de, de geschiedenis wat gebeurde door de jaren. En het hebben tijd voor het nieuwe plaat van Kills. Het is even wat anders dan anders. Extreme Witchcraft wordt de nieuwste week. m m Allemaal jaren muziek hoor, Eels. Nou, voor de storm was de bekendste plaats. En today is, Today, geloof ik, ook een van de latere platen. is wel op het randje van wilde muziek, dames en heren. Eels. En ze hebben een plaat het Extreme Witchcraft. Vandaar. Amateur Hour. Klopt, daar zitten we momenteel in. Zeker? Ja, Amateur Hour. Nou, we kunnen Goed. een nieuwe naam geven aan ons programma. Ja, de Amateur Hour. Mm. Oké, okay. Oh, het wordt uitgedeeld. Ja, zeker wordt uitgedeeld, want vandaag wordt ze 85. What the fuck, zegt Shirley Bessie. Ach, oh, dat ken ik nog wel. Als je weer naar die stem luistert... en yes, wat een goede stem eigenlijk yeah. ook, hè? Diamonds Are Forever, ook het look van James Bond... maar dit was misschien nog wel de grootste doorbraak. Hey, big spender! Zeker. In de jaren 80 werd het wat rustig. In de jaren 90 werd ze ont, uh, uh, ontvangen door de propellerheads... en dat waren eigenlijk DJ's die eigenlijk ook muziek maakten. En die hadden zo, vinden het misschien wel leuk om met uh, Shirley Bassey iets te doen. Toen kwam History Is Repeating... Met dit de propellerheads, Heads, who together with the legendary Shirley Bassey play their arrangement History Repeating. Dit is about? een aparte mengeling van oud met nieuw. Becomes, dit werd een grote hit en zij heeft muziek gemaakt vanaf 19 dan nou, vanaf 19 jaar 50, jaren 60 eigenlijk tot tot met 2014. Want er komt er ook nog weer een plaat uit van Shirley Bassey en dat was dit. Oh, Dat was met een, uh, een DJ ook. En daar zong ze over. We've got music on our minds. Ze is ooit begonnen op 15-jarige leeftijd. Het optreden in lokale pubs. En uiteindelijk ook uh, werkte ze daarnaast in een fabriek om het allemaal rond te krijgen. En in 1953 kreeg ze een rol in de musical Memory of uh, L... Jolson. En, uh, dat ging over het leven van L. Jolson. En uiteindelijk uh, nou goed, uh, is ze ontdekt en heeft ze heuvel van haar uh, leef, een muzikale leven gemaakt. Ja, maar ik ja. vind het wel bijzonder dat ze uit uh, Engeland komt, de UK. Ja. Welsh, ja. ik vind het toch wel uh, apart. Ik had altijd gedacht dat ze Amerikaans er was. Ja, precies. Ja. Uh. Goed, vandaag. Wie nog meer? Ja, wie nog meer? Die jaar? Die twee jaar daarvoor. En anders zou hij de 87er worden zijn naar Elvis Presley. Ach nee. En wat ik zou. Elvis Presley! Yes. yes! En de vraag is altijd: Elvis kreeg op 12-jarige leeftijd kreeg hij een, een, een cadeautje. Wat kreeg hij op zijn 12-jarige leeftijd? Uh, Jemig. Een gitaar, denk ik dan? Ja, klopt. Ja. Hij kreeg een gitaar. Maar hij was niet echt? zo tevreden met die gitaar. Hij Had liever een fiets willen hebben. Uh. Ah. Toen dacht hij, nou, laat ik het dan het beste maar van maken. Toen is hij eigenlijk maar op die gitaar gaan spelen. En dat werd, uh, dat werd niet onverdienstelijk natuurlijk. Maar als je nagaat, hij is dus maar 42 geworden, hè? Ja. Het is echt uh, belachelijk jong gewoon. Kijk naar die en, laatste uh, beelden van hem. Ja, is verschrikkelijk. Maar ja, hij, uh, wat ik wel bijzonder vond, van uh, in 1993... is er nog een speciale serie postzegels uitgebracht... op zijn geboortedag van 29 dollar cent. Ik kan me nog zo goed herinneren, 1977 overleed hij. Nu kreeg je een hysterische vrouw op de televisie. Oh, hij hield zoveel van mij. Ja, hij hield ook heel erg van mij. Hij ging helemaal door het lint. En dat, nou, het was heel hele <laughs> om dat te zien. 1956 maakte hij het debuut als acteur in Love Me Tender. Hij heeft dan heel veel van die drollige films gespeeld. En het ook echt knullige rollen. Maar dat moest van Colonel Parker en Dat was goed voor het verkoop van de, van de albums. En uiteindelijk begonnen ze het ook allemaal in de jaren 50. Toen Sam Phillips eigenlijk een een bandrecord had gehad. De, een, de MPEX model 200. Dat is een heel mooi retro geval. En daar kon je vrij mobiel uh, artiesten mee opnemen. En daar heeft hij zich bij gemeld. En toen uiteindelijk is de boel gaan rollen natuurlijk. En wist je trouwens dat hij eigenlijk een... Uh, hij is natuurlijk een, een, een, een, de, de, de helft van een tweeling, hè? Oh? Hij had nog, een, uh, had nog een tweelingbroer. Die zaak dan 35 minuten na de geboorte overleden. Oh, oké. Okay. Dus dat was uh, Aaron Garon okay. Jesse Garon Presley. Dus uh, nou, daar heeft hij in het begin nog wel heel moeilijk mee gehad... Moeilijk mee gehad dat hij eigenlijk geen, geen broertje had. Hij heeft nooit, uh, hij heeft nooit meer uh, broer of zus gehad? Nee, eigenlijk niet. Oh, hij is enigst kind gebleven daardoor. Ja, goed, vertel. Wie okay. is er nog meer jarig? Ja, wie is er nog meer jarig? Uh, David Bowie. Hij is van 1947. Hij is... Uh, Zes jaar geleden alweer, overleden. David Bowie. Ja. Oh man, vooral die Duitse periode. Die Schneider. Dat vond ik echt wel echt, echt een beetje verontrustende muziek. Toen was hij namelijk in Berlijn was gezetteld. En daar ging hij muziek maken. Daar kwamen ook heroes vandaan natuurlijk. De film Christine F. Een beetje dat zwaar moeder ja, van het leven. Ja. De, van heeft... Baanhof, de kinder van Baanhoofd ja Dat so. ja, ja, vond ik heel indrukwekkend die film. Het ging over verslavingsdoestanden, ja. allemaal goed natuurlijk. Ja, maar hij is ook niet oud geworden, maar 69. Ik Niet oud. Oh, is hij maar 69? dat ja. hij toch al in de 70 was. 2016 is hij overleden en hij is dus van 1947. Jazeker, en de klassiekers zijn er ook altijd dit. Space Odyssey kwam uit ja. natuurlijk in de jaren 60... nou, 69, om precies te zijn, goed getimed. Omdat ze namelijk naar Mars gingen. Of naar, niet naar Mars, naar, naar de, maan? de maan gingen. En ook Stanley Kubrick bracht zijn film uit uh, 2001 Space Odyssey. En daar was het ook allemaal op, gespe op, op, uh, op geschoeid, dat nummer. En uiteindelijk uh, deurde het wel even voordat hij ontdekt werd. Er werden twee albums van mij uitgebracht, David Bowie... En David Bowie, zo heette die albums. In een bepaalde landen kreeg hij dan wel een naam. En dat werd eigenlijk niks. En uiteindelijk werd Space Odyssey nog een keer uitgebracht. En toen werd het uiteindelijk wel een groot hit. Ja, en toen goed, kwam het dus allemaal wel al op gang. Zelfs zijn laatste album, met natuurlijk Lazarus erop... is zo allemaal, uh, uh, noem je dat, bedacht... Voor het feit dat hij zou overlijden. Hij was natuurlijk ernstig ziek. Heel weinig mensen wisten dat. Uh, dat had hij allemaal uh, geregisseerd, eigenlijk het einde. En hij had nog een paar nummers ge geschreven vlak voordat hij heen ging, deze David Bowie. Hij, ooit nog even één, weetje, nog, het is wel leuk om te weten: zijn linker oog is natuurlijk bruin. En uh, die een andere blauw. En ja, die andere blauw, en die doet het niet. En dat is ooit door een, een, een, een, noem je dat? een uh, vechtpartij ontstaan. Ja. En dat was Martijn Meiland. Is het ook een vechtpartij? Heeft schaar, nee, het is een schaar in zijn ene ogen. Oh, dat was echt vindt... nog dramatisch. Ja, dat is ja, ja. een Maar goed, David Bowie is aan het vechten geweest... en hij kreeg uh, een, een vuistslag op zijn linkeroog. En uh, daar ging het licht uit en hij is eigenlijk nooit meer teruggekomen. Goed, David Bowie, zou jarig zijn geweest. Nou, wie nog meer? Ja, ik heb alleen nog Robbie Krieger, de gitarist van de Doors. Die is uit 1946, hij leeft nog. Dus uh, 54, 54. Hij is 76 jaar geworden. 76. En onder andere heeft hij dit gespeeld. En ook geschreven. Ja? Hij heeft heel veel nummers geschreven voor The Doors. Hij is toen met samen met drummer John Densmore is hij een beetje begonnen... Dancemore. Dance <laughs> Wat een aparte naam. Ja, en uiteindelijk heeft hij in verschillende beetjes gezeten. Psychedelic Rangers heeft hij gezeten. Die hebben één demo gemaakt. Was niet zo succesvol. En uiteindelijk kwamen ze Jim Morrison tegen. En nog een paar gasten. En toen dachten ze van... We gaan iets anders doen. We gaan de doors doen. En dat werd een groot succes. Maar Jim Morrison ging natuurlijk uiteindelijk van ons heen. Je had geen zin meer of te veel ja, drugs. Ja. Uiteindelijk uh, he, heeft hij nog, uh, nog een tijdje heeft hij de zang uh, voor, zich voor zich genomen. Hè? Hij is nog de liedzanger geweest, want dat lukte niet zo helemaal. Uiteindelijk is hij overgegaan naar een andere band, de Butz Band. Ook relaxed hoor, de Butz Band. I don't know what you got, babe. Er zit heel goed gitaarwerk in. Ik je is maar geen zin... stem, ook? Nee, dit is weer een andere zanger. Oh. Maar goed, uiteindelijk. Uh, heb de, deze Butts-band bestaan van 1971 tot 1972 of 1973. En het was een band samengesteld uit de VS en uit Engeland. Uiteindelijk kwam HMW om de hoek. Sommige gasten konden niet uit hun land wegblijven. En toen werd de band ook opge, opgedoekt. Ik vind dus. uh, deze naam, deze naam doet me altijd denken aan die uh, aan Die, Scissorhands, he? die Kruger. Hm. De, oh ja, ja Krieger. Edward Cissarhunt ja. of zo? Ja, Cissarhunt, klopt. Ja, maar goed, ja. dat is een apart eigenlijk kan goed speler. Dat, dat zie je wel in die, die clipjes allemaal. Goed, nou, dat is alweer van die verjaardagen. Jazeker. Jazeker, straks nog de Zandvoortse berichten. Ik kijk even naar de playlist die ik vandaag heb samengezet. En jawel, dit is de nieuwe single van Tears for Fears. Zweervol. Echt, nog steeds, na al die jaren maken ze leuke muziek. Tipping Point is de nieuwste En zo heet dit stukje ook... Crazy, then it all turns to dust. Beginning... Yes, 41 jaar actief, hè, deze band. Tears for Fears en Tipping Point is het laatste album wat ze af hebben geleverd. En de mannen worden er steeds mooier op met de grijze manen. En, eh, nou ja, goed, het is nog steeds weer Volg wat ze maken. Shout, shout, hebben we wel gehad, hè. Pale Shelter is wel een van de mooiere platen, toch? Goed, het is alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. Half is het alweer, en we kijken even naar... Onder andere, Zandvoort participeert in Sparen Werkt. En Sparen Werkt is een... Uh, een, zeg maar, een um, samenvoeging van allerlei bedrijven die gaan kijken naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En je gaan kijken een passend werk voor die mensen te vinden. En dat is soms best wel lastig. Net, uh, zeg maar, vroeger had je nog wel WNK-bedrijven of had je nog. Uh, nou ja, dat is de bedrijven waar je echt wel een beetje op tempo moest werken. En dan kreeg je ook een uitkering. En soms kreeg we betaald voor het werk. Die zijn er niet meer. Dus nu zijn ze elke keer op zoek naar... wat kunnen we voor die mensen doen? Ze moeten wel in beweging blijven. Ze moeten wel uit het huis vandaan. En halen: Heemstede en Bloemendaal. En Stanten werken dus samen. En onder andere heb je ook een bedrijf als Paswerk. Eh, Passmatch. Personeeldiensten. Nou, allemaal bedrijven die bij elkaar komen en die kijken... naar mensen die een ander soort baantje moeten hebben. Ik vind het een uh, mooi gegeven. En Geert-Jan Bluis is daar de wethouder van. En zo heeft dan elke gemeente heeft een wethouder daarbij aangesloten. Mooi of om mensen te zorgen. Zeker weten. Het uh, is ook goed om voor het milieu te zorgen. En er is dus, uh, iedereen uh, die is klaar met kerst Dus de bomen... liggen al op straat. O oh, ja. <coughs> Aanstaande woensdag kun je dus de bomen van 1 tot 3 uur inleveren... op de locatie uh, Zandvoort op de Remise. En uh, op het Schuitengat achter Dirk van den Broek... en in het valt ter hoogte van, van de Bodaan of de Bramelaan. En uh, ja, ze zeggen wel, kom zoveel te veel mogelijk lopen... of met de fiets, hallo, met die bomen... Ja, kom alleen met de auto zonder aanhanger. Ja, ja, ja, ja hoe dan? Ja, allemaal regels. Ja, maar ja. Per ingeleverde boom krijgen in ieder geval kinderen tot 16 jaar 50 cent. En een loodje waarmee ze kans maken op een VVV-bon van 5 euro. En de winnaars van die cadeaubonnen worden maandag 17 januari bekendgemaakt. En die zijn dan te vinden op de website van Spaarne landen. Dus bewaar je loodje goed, controleer zelf of jouw loodje een winnend nummer heeft. Oké. Okay. Nou, dus, leuk. Uh, ja. Ik, ik adviseer, ga lopend met een aanhangwagen. Dat lijkt mij leuk. En doe daar dan eigenlijk kerstbomen op. Ja, ik denk... met aanhangwagen de fiets... mogen niet, maar, zeg maar lopend met een aanhangwagen mag dan weer wel, geloof ik. Maar het lijkt me ook wel grappig als dan iemand op de fiets en die heeft dan tien bomen achter elkaar vastgebonden. En dan maak je een bocht en dan zijn die andere bomen, die zijn er nog niet. En dan rijden de auto's eroverheen en zo, weet je. Het wordt allemaal narigheid. Narigheid gewoon. Ja. Al, ja, ja. Nou goed, het schijnt dat uh, de hotspot... Uh, is verplaatst naar de remise in Nieuw-Noord. <coughs> er een fietsenwerkplaats. Uh, uh, dat ook weer mensen worden... grote grote uh, afstand tot de arbeidsmarkt. Nou, Sandvoort is hier wel lekker bezig... allemaal deze berichten die ik lees vandaag. Nou goed, verder in de Sandvoortse krant... heel veel te lezen over allerlei cursussen die je kan doen. Mooi! Maar hoe kan dat dan? Die mensen kunnen toch niet bij elkaar komen, toch? Hoe is dat dan? K hoe gaan ze dat doen, al die cursussen geven? Ik heb gaan geen op idee. Afstand? Nou, goed. Geen idee. Er zijn wel weer vraagtekens. Nou, het is uh, vandaag uh, de geboortedag, uh, de verjaardag van uh, uh, Kieger, de, de gitarist van The Doors. Hij heet, uh, heet, heet Robbie Krieger. Krieger, niet hebben... uit de horrorfilms, dat is hem niet. Nee, dat is uh, Freddy Krueger, dat, uh, Ed, uh, uh, uh, uh, dat is Edward Scissorhands. Scissorhands, dat is weer iets uh, anders. Je nee, van uh, alles door elkaar nu. The, er is een LP, The Very Best of The Doors, en daar staat het nummer Break On Through. Yeah. To the other side. Dat is volgens jou een geweldig nummer. Het is een geweldig nummer. Zeg maar. Is, een klassieke uit de de doors. verjaardag dus van Robbie Krieger. 76. Hij speelt nog steeds gitaar in, en alleen bandjes. Heeft hij zelf dit nummer ook geschreven? Of dat weet, dat, dat niet? weet ik eigenlijk gewoon niet. Hij heeft wel Light My Fire. en echt, Best wel veel nummers van het Doors heeft hij geschreven. Zal hij rijk zijn dan, iemand? man? Oh, echt kapitalen gewoon. Ja. Ik zet hem aan. Ik zet hem aan. Oh, dat is al een fijn ritme.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 in your eyes. Is het? Ben je al de andere kant of niet? Break on through to the other side of the doors. Ja, dat is bijna. We zijn er bijna gelopen, hoor. Ja, we zijn er wel. Zijn we het nou een of niet? Ik heb geen plannen. Nee, nee. Nou goed, het is ook wel de tijd om natuurlijk weer... Het is zaterdag ook weer tijd om het ook te gaan verbouwen... allerlei klusjes in het huis te gaan doen. Ik kijk nou, het uh, wel. Ik doe het ook regelmatig. allerlei klusjes in dat kleine huisje. Goed, het is uh, Toepalk Leef. Fijne toestap aanstaan. Uh, straks aan tien een goede morgen voor. Mensen lopen langzaam binnen hier en melden zich. En uh, het is half tien. Ja, eens even kijken. Wat, wat, oh ja, ik zit nog even te kijken. We in zijn de... te vroeg, want we hebben net een standwoordse bericht al gedaan, toch? Over de kerstbomenverbranding, of niet? Ja, natuurlijk. Ja, ja klopt. Nee, ik, ik zit nog even te kijken in de krant. Het moet sneller, sneller, sneller in de maatschappij. En het komt vooral omdat door de coronaregels heel veel winkels dicht gaan natuurlijk. En ik hoorde vanochtend al op de radio... dat er heel veel winkels worden omgetuurd naar appartementen of huizen. En dat, dat zie je echt overal omdat hele winkelstraten zeg maar, ja, niet verhuurd kunnen worden. En uh, nou goed, het zal wel jammer zijn. Want ik heb toch wel een aantal mensen die zeg maar, uh, beginnend ondernemers zijn. Die zoeken goedkope uh, bedrijfsruimte. Krijgen dat niet. Want vaak is het oud geld in die gasten. Denken bijzelf, nee hoor, ik blijf gewoon 1200 euro vragen. Ik ga niet omlaag met mijn prijs. Wel jammer. Maar goed, uiteindelijk komen er huis in. En... Uiteindelijk gaan mensen dus niet meer de winkelstraat in. gaan online bestellen. En er schijnt zelfs nu een, een hele snelle manier te zijn... om dingen snel in huis te krijgen. En dat is dan een beperkt be aantal producten. Die kan je dan besnellen. En die kan in de midden twee uur bij jou worden afgeleverd. Dat zijn de speciale koeriers. Die krijgen waarschijnlijk echt een, een, een klein kutloontje gewoon. Om dat langs ja. te brengen natuurlijk. Ja. En uh, nou ja goed, daar, daar wordt naar gekeken. Is de toekomst? weinig winst op te behalen. Ja, dat zijn dan die mensen die dan vroeger de Voice of Holland hebben gewonnen. Er was er ook eentje bij. Ik ben zijn naam kwijt, maar ja? die, die heeft dus onwijs gewonnen. Hartstikke goed was hij. En die is nu pakketbezorger. Oké. Okay. Nee, ja. van, dat is wel heel treurig. Ja, het is uh, leuk om even op televisie te zijn. daarna moet je gewoon je leven weer oppakken, natuurlijk. Dat ja. ontdekt worden is iets van vroeger. <laughs> dat, ja, zeg, dat is het niet meer. Maar goed, het is wel verontrustend. Uh, uh, onder andere de Jumbo doet er ook mee. Die zegt bij liever li li willen we daar niet aan meedoen. Aan dit soort gekke geiten Dat mensen denken: nou! Ik wil, kijk of ik binnen twee uur iets in huis kan hebben. Ja, wat een onzin allemaal, weet je ja, wel. Ik ik maar maar die, hij zegt van ja, if you can beat him, join him. Dus met, ja, dan gaan we ook maar meedoen. Ik, ik roep mensen op, jongens, doe normaal. Bestel het gewoon, of ga gewoon wel naar je lokale winkel. Koop het daar in godsnaam, weet je wel. Ook al moet je misschien even op straat staan wachten. Geef die gasten nog even een kans in plaats van... achter je computer te blijven zitten en klik, klik, klik. No. Oh, het is ook leuk om uh, de, de verwachting te hebben van... oh, binnenkort komt het. En niet gelijk uh, instante behoeftebevrediging. Nee, dat, dat ook. Dat is eigenlijk, hè? Ja. Je, denk ik, ik, ik... Uitgestelde bevrediging is eigenlijk uh, wel fijn, denk ik. Maar dan moet je ook weer niet uitkijken dat je het ergens in Amerika bestelt... dat het eerst nog met een c-container deze kant op moet komen. Dat is nou toch ook helemaal niet milieubewust, ja, natuurlijk. je zit hier vast in het Panama-kanaal. Ja. ja, dat kan ja, die... ook nog. Ik wil gewoon dat het gordijnhangetje wil ik hebben gewoon deze week. En dan bellen en zo allemaal. Echt werk van maken gewoon, ja. weet je. Ja. En even die harde schijven te laten draaien allemaal. Ik denk ook is of je het misschien op een andere manier kan krijgen. Goed voor het milieu en zo. Tweedehands mag ook. Ja, ik ben nog steeds gewoon aan het feit van... Ja, ik wil gewoon de wikkelstraat inlopen. Ik wil gewoon even een verkoopster lastigvallen. vallen. Ja, ik wil even een verkoopster snuffelen. Nou. Oh, is dat oh, het? Jezus. Nou, dat had oh. ik niet gezegd. Hoe lekker ruikt je parfum op u? ik wil weten of mijn vrouw het misschien lekker vindt. Ja, en hoe ruikt die op u? Maar ja. Pss, pss, pss. En deze? <laughs> pss, pss, pss, pss. Ik begint nou toch wel lekker te stinken. Nee, het wordt het vandaag toch niet. Nee. Ik kom morgen weer terug. Heel graag. <laughs> Goed. Nou, tijd voor de nieuwe muziek van The Vices. En The Vices is een beetje... Ik moet er soms een beetje aan wennen. Zeker als we halve muziek gaan maken. Maar het is ook wel een slimme set in de carrière natuurlijk. Om een beetje feestmuziek te maken in deze moeilijke tijd. <middels> All the lonely pictures Together on your wall Why do you act so feminine? Don't you face the wall The neighbor screaming out of the window What does it matter, go to hell? And if that's wrong, well, that is swell The stories of your father Get your do you so feminine don't you face the wall the wall the wall the, wall. Oh, the neighbor is a bitch the wall the wall the, wall. the, wall. Oh, the is a bitch the neighbor is the bitch de Vices maakten vroeger echt leuke muziek, hè? Ja, dat is echt een grappige muziek. Maar goed, jij zegt dit begin. Dit ja. doet een beetje denken aan dit. Ja, nou ja, goed. Het, het ja-tempo ja. misschien een beetje. Ja, het is een beetje reggae popmuziek muziekachtig. Nou goed, dit is Sean Elliott uit de jaren 60... En uh, nou goed, dit is uh, wat moet ik zeggen, uh, nieuwe plaats van de de de devices. en de vijzers waren natuurlijk regelmatig te zien in de uh, M op uh, oh, okay. om zeven uur, weet je wel? Ja, ja, ja. Dus, uh, Bij Margriet gewoon. Goed. Ja, uh, dat dan gewoon. Bij Margriet. Margriet, ja, precies, ja. M <coughs> ja, logisch natuurlijk. Afgelopen week uh, is uh, Sitting Portier is overleden. En, uh, nou ja. Sidney Poitier is overleden. Hij maakte furoren in de filmwereld en hij was actief in de burgerrechtenbeweging. En Poitier inspireerde zwarte acteurs in Amerika. Hij bewees dat het hoogste haalbaar is in een door witte mensen gedomineerde wereld. Ja, bijzonder. heeft man is 94 geworden, heeft heel veel rollen gespeeld. En een, een van de mooie one-liners die hij uh, uh, vertelde was dit. Do you think of yourself as a colored man. Ik denk van mezelf als een man. Precies, en dat is een mooi gegeven natuurlijk. Ja. Hij, uh, hij zegt een, een andere donkere man... jij zie jezelf als een donkere man. Ik zie mezelf gewoon als een man... die ja. alle mogelijkheden heeft. En dat heeft hij ook duidelijk laten zien... in wat voor films en ook burgerrechter... en hij is pas alleen nog onderscheiden door Barack Obama... Uh, het was in 2018, deze sitting voor je, en heel veel donker acteurs... Die, hebben daar, uh, nou, uh, die zijn er door geïnspireerd geraakt. Dus, nou goed, we kijken nog even meer naar het nieuws. Ja, vandaag ja. is het natuurlijk 8 januari. En 8 januari in 1324 is Marco Polo overleden. Oké. Okay. En dus ik verwacht eigenlijk bijna wel dat over twee jaar... dat er gewoon misschien een, een Marco Polo-event uh, gaan kunnen komen. Lijkt me wel leuk. Maar Marco Polo is natuurlijk ontzettend bekend... omdat hij natuurlijk een enorme wereldreizer was. Oh ja. En er zijn heel veel Marco's, verdoemd naar hem... of naar die andere Marco van het voetballen natuurlijk. Is er nog geen scherp randje gevonden bij Marco Polo? Weet ik niet, maar misschien... Ja, ik heb geen idee. Een duistere kantje? Waarom wil je nou weer de duistere Ik vind het gewoon heel positief dat hij... Uh, dat hij dit allemaal gedaan heeft. Wij, wij nuchteren Noord-Hollands willen graag dat nou, hij is misschien gewoon een man en hij heeft ook wel iets fout gedaan. Waarvoor moeten we die man nou weer helemaal ophemelen? Dat is allemaal nergens voor nodig, toch? Zo is het, kijken we er tegenwoordig allemaal tegenaan, toch? Ja, is dat zo? Gewoon straat A en straat B en dat soort Hij was 17 jaar naam. toen hij begon, hè? Er zijn dus ook wel documentaires... annex historische uh, films over hem. En het is best wel leuk ja, okay. om dat te zien. Ja. Waar ik nog even bestild bestaan is vandaag... Uh, zou jarenstijgenwein Paul Hester... ik ben het net niet genoemd, maar ik denk, ik moet hem toch nog even noemen. Hij is mijn 46 jaar oud geworden, was een Australische-Nieuw-Zeelandse drummer. Hij begon met Split Hands, met Neil Finn. En uh, Split dans ken je natuurlijk, ja, dan moet ik het ook even een fragmentje laten horen van Split Hands. Oh, Message to a cult. Uiteindelijk had hij daar geen zin meer in en samen met Neil Finn gingen ze uiteindelijk uh, de band Crowded House gingen ze oprichten. En de, onder andere Chocolate Kate en Weather With You. Dat waren allemaal grote hits. Uiteindelijk is deze uh, Paul Hester uit het leven vandaag gestapt. En dat was iedereen gigantisch verbaasd over. Hij was al eerder al uit een band gestapt. Had er geen zin meer. Had een restaurant Kate opgezet. Hij werkt in de tv-wereld, radio-wereld. Nogal in allerlei hobbybeentjes, maar verder niet. En uiteindelijk in uh, Elston Witch Park... Uh, is hij daar zeg maar uh, op een bankje gaan zitten... zijn honden aan de bank vastgebonden... en uiteindelijk is hij aan een boom gaan hangen. Het is een bizar verhaal van deze uh, Paul Hester. Heel veel mensen... Uh... Uh, met uh, met, uh, met zo'n uh, touw? Ja, hij heeft zichzelf gewoon oh. opgehangen aan, aan, een, aan een boom. en uh, had er geen zin meer. Het bleek dat hij al een jaar lang depressieve klachten had... maar dat werd niet aan de grote klok gehangen. Dus dat is toch wel uh, ja, verontrustend. Dus uh, dat adviseer ik altijd de mensen. Mocht je het hebben, deel het even misschien met iemand. Ja, dan moet je het telefoonnummer noemen, Ja. Ja, eigenlijk wel. 1, 1 was, het? was het wel? Ja, klopt. dat, Papo? Ja, boven dat. Het is wel een heel kort nummer, dus hebben hebben we daar wel een heel goed kort nummer van gemaakt, in ieder geval. Nou goed, even een van de leukere plaatsen van de laatste tijd: is dit. En dan hebben we het over de band White Lies. En I don't want to go to Mars. Dat kan ik een beetje wel begrijpen, ja. Want to go to Mars? Nieuwe single van The White Lies. Ja, dat is toch wel een hele vlucht ook, hè? Precies. Dat is nog wel... Dan moet je geloof ik in een slaap worden gesust. En uiteindelijk kan je daar aankomen. Maar dat gaat iets van twee jaar te duur of zo... dat je daar je aankomt bij Mars. Maar, maar White Lies? Is dat een film? Een single? Wat? Je hebt het over White Lies. Ja, White Lies, ja. Yeah. Ja, White Lies is een leugentje om best wel. Ach, ja. Nee, dat is een band gewoon hoor. Oh, heet zo. wat oh, leuk. Ja, ja. we staan aan. al twintig jaar bijna. Nou, laat ik het overtuigd. Nee, ik denk vijftien ah. jaar of zo is het geloof ik. Nou, je uh, hebt geen de herinnering de... meer aan, hoor. Aan nee, daar heeft u geen uh, actieve nee, nee. herinnering meer aan. Nee, die kennen we dan wel. Ja, sorry. Zeker. Geen actieve herinnering meer aan. Ja. Nou, goed. Uh, uh, maar wie iets. wel een actieve herinnering had... dat nou. Dit is een heel mooi berichtje. Dus nou. Dat is een Chinese moeder. En haar ontvoerde zoon hebben elkaar ruim dertig jaar later teruggevonden. Want die zoon kwam zijn moeder op het spoor omdat hij een landkaart had getekend op basis van de herinnering aan een dorp waar hij tot zijn vierde had gewoond. En die had hij gedeeld via social media. Oké, okay, dat is begonnen. Ja. En uh, hij had het dus op kerstavond via de Chinese video-app Dujin geüpload. Ge ge ge en uh, de politie heeft de kaart gekoppeld aan het dorp waar de moeder van de man woonde. En het DNA dus heeft bevestigd dat ze inderdaad moeder en zoon zijn. Dus wat leuk is dat, hè? En hij... Of vier jaar geleefd, weet je dan hoe nou, dorp... Ja. en dan ja. teken je dat nog. Ja, en uh, ja, hij was in 1989 ontvoerd. En hij is verkocht aan een gezin dat ruim 1800 kilometer verderop woonde. dus. Oh, dat is zo... land is zo gigantisch groot. En uh, het schijnt dus vaker uh, voor te komen in China... dat uh, kinderontvoeringen er zijn om ze aan adoptiegezinnen te verkopen. En uh, in juli werd dus de Chinese vader en zijn zoon... Uh, nou is nog van 24 jaar herenigd. En in december gebeurt hetzelfde dus met een ander echtpaar en zo. Dus okay. dan zie je toch dat, uh, hoe, hoe naar dat is. Hè? Dat kinderen ontvoerd worden en zo. Ja, dat okay. lijkt wel. Ja. Het, zou, het zou bij ons ook kunnen gebeuren. Maar nou, lijken, ja. als onze kindjes naar China zijn... dan vallen ze er wel erg op hè, met die witte kopjes? Ja, dat is zeker waar. Ja, ja. Dat is een andere afmeting qua land en zoiets. Uh, goed, Nou, voor de afgelopen week een hoop te doen over uh, dit stukje muziek... wat uitkomt. Maar maken ons druk om COVID. Ik vind dat echt peanuts. De hele COVID is peanuts. Ik bedoel, alle jongeren worden er helemaal niet ziek van. Jongens, ik bedoel, waar hebben we het over? Ja, als we nou een ander virus hadden gehad, hadden we misschien... daar hadden we ons zorgen, maar het is toch een virus van niks eigenlijk. Ik bedoel, we, we sluiten elkaar op, maar we worden er eigenlijk helemaal niet ziek van. Dit was uh, gemaakt door Welsmets TV. En dat krijg ik natuurlijk ook in mijn podcast. En dit zijn teksten die Gover zelf heeft uitgesproken. Daar hebben ze een bietje onder gezet. Hij was er zelf niet zo blij mee met deze uitlating. Ik kan me wel voorstellen. Want het is natuurlijk genoeg reden om dit aan te pakken. Maar hij zegt dat zelf ook gewoon. Mag dat zomaar eigenlijk? Dat is even de vraag. Kan je, dat, uh, kan je daar misschien uh, rechtszaak over aanspannen? Ja zeker. Ik uh, wil dat het uh, uit de lucht komt. Vrijheidsvermeningsuiting maar... Ja, ja, Moet je jouw mening jouw zo nodig verkondigen? En schaat je daar andere mensen mee? He? Ja, maar mogen zij dat met deze de citaat aan de haal gaan? Ja, dat weet ik niet. Volgens mij mag dat niet. Nou, weet ik niet. Jawel, dit heeft hij gewoon in de media geroepen. Dus, nou goed, als je daar helemaal gaat plakken... Knippen, maar volgens mij is dit letterlijk gewoon wat hij allemaal gezegd heeft in het Nou, de, de, en als er dan straks een singeltje uitkomt met... Uh... Uh, met met uh, Maxima van. Uh, Hij was een beetje dom. En dan een beetje eronder. Hij was een beetje dat dom. Dat mag ook gewoon. Dat mag. Ja, vrijheid van meningsuiting. Hoekse ze werden natuurlijk wel. Een Net Lucky. als dat Lucky TV natuurlijk, hè? Dat ja, is, ook, ja, is hetzelfde ja. eigenlijk. Ja, precies ja. ja, het hetzelfde. Soms is dat tenenkrom. Dan denk je, daar heb je de hele dag aan lopen knutsel. Wat? Wat had je niks anders te doen of zo? Had je niks een klusje in de tuin of zo? Maar goed, hij krijgt er geld mee. Lucky TV. Maar goed, uh, hoop te doen over vrijheid van meningsuiting natuurlijk. Mensen met hesjes die van uh, Satudara zijn... of van de Hells Angels... die mogen hun hesjes gewoon dragen. Uh, waren bij verschillende gemeentes waren daar verboden op gekomen. Dat mochten ze niet dragen, want dat was verontrustend. En die clubs mogen niet. Maar ja, goed, een t-shirt dragen... Van een of andere club die niet bestaat, mag wel, want dat is vrijheid van meningsuiting. Maar gemeenten waren er serieus naar aan de Haag gehaald om dat te verbieden. Oké. Okay. Dat mag dus uiteindelijk wel. Dus dat is wel. Uh, maar ja, je wel weet mooi. tenminste waar je aan toe bent als er zo'n club staat. Oké, okay, we moeten even een beetje opletten. Ja. Doe er even wat ME heen, voor de zekerheid eromheen zo. Ja, nou goed. Zoiets. Ja, nou de club bestaat niet meer. Maar je mag wel laten zien dat, de club, uh, dat je het leuk vond, die club. Nou goed, een van de laatste plaatjes voor 10 uur, dames en heren. Is, ja, uh, yeah. wat is het daarvoor? Oh ja, dit is. Have country in western, dames en heren. Leuk dit. Chris Lane, Stop Coming Over. Yeah, thing's been going good. You and me been going great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 Stop coming over. Ja, je wilt, van die fans die elke keer aan de deur komen. Van die grote fans. En wat heb je nou bij je? Heb je een fakkel bij je? Waarom dat joh? Ja. Ja, er staat geen lach. Lichtje boven de deur. ik denk: nee, mijn Ik neem maar fakkel me nee. mee. Dat Mensen zijn klaar met de coronamaat. Ja, zeker. In het geval van Max, hij is zijn baan kwijt. Hij heeft geen huis. Uh, ja. Heel veel mensen zitten in die problemen. Maar ja, Max is ook, wat dat betreft, misschien gewoon totaal in de war. Moet hij ook niet een beetje tegen zichzelf in bescherming genomen worden? En misschien ja, wat hulp krijgen. Precies, aan het einde van die truit gaan we het nog even relativeren wat Max met zijn fakkel bij Secret Kaag heeft gedaan is natuurlijk ook hartstikke fout. Maar goed, het is ook een, blijkbaar een beetje een verstandelijk gehandicapte man. En, uh, uh, dan is het vraag ook pak het ziekere kaart dit nou weer vast... om het feit van, ik word alleen maar bedreigd, ik last van allerlei dingen. Of is het echt zo, hij heeft natuurlijk allerlei rare dingen geroepen van de NSB en allemaal dat soort gekkigheid. Die vakken ja. had hij niet speciaal aangesloten... Of aangestoken voor haar, maar hij kwam uit een fakkeltocht. Kom hij daar langs? En toen dacht hij. Uit een fakkeltocht? Uit een fakkeltocht. Ja, maar dus toch uiteindelijk... moeten die mensen. Dat is ook wel weer een teken dat uh, de hulpverlening ergens tekort schiet. Uh, met het uh, in het oog houden van mensen die. Uh, ja. uh, met min, wat, met uh, wat minder mogelijkheden, zeg maar. Die het minder Persoon. begrijpen allemaal. Uiteindelijk had dit natuurlijk wel anders kunnen worden aangepakt. Uiteindelijk, als ze wel naar buiten was gekomen, had ze waarschijnlijk gewoon een gesprek met deze man gehad. En dan had het anders afgelopen. Maar ze bleef achter de deur. Zij ziet iets branden. Dat is natuurlijk ook verontrustend. Ja. Beveiliging bij de deur had misschien ook wel geholpen. Hadden ze het ook allemaal kunnen relativeren. Nou, Het is moeilijke materie. Het is fijn dat zij hem neergeschoten had. Zo door dat raampje heen. Zo. Ja, ja kom not met drastische maatregelen. Not on my property. Ja, precies. Op die manier. Nou goed, om het even te relativeren. Want ik kreeg toch een raar beeld van het feit dat ik elke keer een man zag lopen met de fakkel. Max, wat ga je doen? Dit is het vrijheidsvuur. En toen dacht ik: wat, wat zijn nou de bedreigingen? Ik moest zoeken op internet, dan kom ik achter dat het toch een ander soort verhaaltje. Ronde doets. Goed, nog hebben wij een berichtje nog? Wat heb jij? Ja, er was een wandelaar die was naar beneden gevallen. in de Kroatische bergen. Een groep, en dat was Grka Brkik. Dat zijn van die aparte namen. Ja. De twee anderen konden hem niet meer bereiken, hebben alarm geslagen. Maar zijn hond is naar hem toegegaan en hij heeft hem urenlang warm gehouden. Oké. Okay. Het duurde 13 uur voordat er bijna 30 reddingswerkers, hè. voordat ze erin slagen om de man in veiligheid te brengen. En uh, hij, die man zelf vertelde al, van, nou, het voelde echt als een eeuwigheid uh, voordat hij hulp kwam. Maar deze hond is echt een wonder. Want het dier bleef echt heel dicht tegen hem aan liggen. Waardoor hij warm gebleven is. Anders was hij misschien wel doodgegaan door de kou, weet je wel. Oké, okay, dus dit is maar die Sint-Bernard, dus, die zijn er eigenlijk ook altijd voor. Ja, hè? ja er de, zit ook een soort volkje bij. En uh, daar zie je dus uh, hoe, hoe die hond dus gewoon op die, uh, op die man ligt zo. Oké. Okay. Echt, uh, echt heel uh, lief. En, uh, maar ja, daardoor heeft hij hem wel warm gehouden. En gelukkig had hij dan wel goede kleding aan nog verder. En die hond had natuurlijk een prachtige vlacht. Dat is zeker waar. Wat? Wacht. oh wacht. Dat, nee, daar kan je beter niet op gaan liggen. Nee, nee, dat is... Uh, en trouwens kijk ik uit, want straks gaat hij dood en heb jij het gedaan. Het is een geen diersoort ook, hè. Daar kan ik mee uitkijken. Goed, dit ja? was Leef. Fijne toestel wat staan. Tot de volgende keer. Uh, die hebben we wel gehad, dames en heren. Ik vul er nog een ander plaatje draaien. En wij hebben deze plaat voor plaat. Een Thema en palen. No choice. Geen keus. het NOS Nieuws van 10 uur.